Yukio, David en Aileen zijn op Mars maar net aan een ontvoering ontsnapt. Bij het zoeken naar de baby Flores kregen ze hulp van de zelfstandige vorst Imper 3. Deze Imper 3 is de onbekende leider van de groep van het Zwarte Plateau. Terwijl zijn aanhangers op Ganymedes het dossier Kurisawa roven... vraagt hij de nietsvermoedende Yukio en Aileen om hem mee te nemen naar de aardse maan. Een ruimtelift kun je niet weigeren, Yukio, dat wordt nooit gedaan... We liggen op koers. Ja, de dektorband kan ook weer af. Hoe laat ik hem op de aardemaan aanpak. Au, al vloeiende. Daar zit vroeg ja, ja, ja, dat hoor ik. Ik zit weer met mijn haar in die dektorband. Altijd komen mijn haren tussen de dectorband. En in plaats dat jij maar even haalt losmaken... Oh, ik doe het wel. David, we komen morgenochtend om tien uur standaardtijd aan. Voorzichtig. Niet? Zeg, hoor je eigenlijk wel wat Eileen tegen je zegt? Ja, het kan me al niet meer schelen. Au, au. Nou, hij is los. Ja, dat voel ik. Ik begrijp het niet, Eileen. Ik heb altijd last. Terwijl in mijn stijlen haar geen beweging zit. Maar jij met al je krullen, jou hoor ik niet. Jij nooit. bent te driftig, joh. Zodra je met de besturing klaar bent, druk je die band van je hoofd. Je neemt de tijd niet om te ontspannen. Wat een wonder dat je niet kaal bent. Oh, als David me blijft helpen, duurt dat niet lang meer. Maak ik best, hoor. Bovendien, ik ben niet driftig. Nou ja, een beetje gehaast, misschien ongeduldig. Driftig en ongecontroleerd, Jukio. Anders hadden we deze toch niet hoeven maken. Eileen, waarom zeg je dat? Ik dacht dat jij begrepen ik had... hebt dan anderen ook. Het spijt me, Yukio. Yukio duikt niet in je schuldgevoel weg. Men kan iemand een bruisend temperament niet fout nemen. Integendeel, het ontbreekt er tegenwoordig te veel aan. Ja, helpt u mijn vader maar. Een fraai schip hebt u trouwens meegekregen van uw regering. Comfortabel, zo ruim. Een A4 type is het niet? Ja, een Ghanimese ruimtebol type A4. Gezinsjacht met vrachtaccommodatie. Vrachtaccommodatie? U hebt het vrachtruim op het moment in, in gebruik. Ja, uiteraard anders had u. Kun regering... Kunnen die stomme ontvoerders ons lekker niet meer pakken? Waarom denk je dat? Nou, ze ontvoeren toch alleen op Mars? Al die directeuren... Die ontzettend verschrikkelijke stomme inspecteur Maldoor, Ik vind die ontvoerders heel ontzettend stom dat ze zo'n verschrikkelijke idioot pakken. Ja, en je vindt ze ook onverstandig als ze proberen je vader in handen te krijgen. Als we Florence hadden gevonden, dan konden we meehelpen de ontvoerders te vangen. Mijn vader die kon heus wel uitrekenen waar ze zaten. En als we dan de ontvoerders gingen jagen, samen met de politie. Ja. Ik had het je samurai-zaart nog kleine kop? Ik kan ze ridderswaarts. Vond ik het helemaal niet erg om zo'n ontzettend verschrikkelijke stomme ontvoerders een kop af te slaan. Doe niet zo dom, David. Ik bedoel, a. opsporen is een zaak van de politie en b. geweld roept geweld op. Ja. U bewaart het samurai's waard alleen omdat het antiek is. Dat werkt toch goed? Ik heb een heel ontzettend verschrikkelijk in mijn hand gesneden. Hier, kijk je maar, zie je die grote spleet? Pas op Jumbo wordt het verband eraf. Juno. You know. Ja, Juno. You know. Dat is altijd met wapens, ze keren zich tegen jezelf. Doelloos gebruikte wapens wel, ja. Welk doel is wapens waard? Ik bedoel, in handen van de politie is wapengebruik misschien onvermijdelijk. Maar als het niet tot een uiterste minimum beperkt wordt, is het geweldmechanisme al gestart. In een werkelijk waterdicht maatschappelijk systeem zou je een ieder die uit hoofden van zijn functie wapens hanteerde, een politieman bijvoorbeeld, een volgende ring uit de maatschappij moeten nemen en apart houden voor observatie, voor psychiatrische behandeling. En uiteraard zou zo iemand op een volgende wereld niet weer met wapens in aanraking mogen komen. Nee. Dat is er, Eileen. Ik ben het met je eens, joh. Meneer Kuisawa, u doet aan wapenmagie. Maar wapens zijn dode stukken gereedschap. U schrijft ze een los van de gebruikers staande zwarte kracht toe. Het zegt meer over uzelf dan over wapens. En dat ben ik met u eens, Nipel. De die moeten toch verslagen worden, pap? We staan er zelfs dat ze een heel ontzettend vreselijk groot kanon hadden. Ze hebben op ons geschoten. Ja, op de motor van de zweefbus. Dat doet niet ter zake. Ja, wel degelijk. Het was niet de bedoeling om te doden. Iemand doodmaken? In de tijd van de ring? Het was wapengebruik. Ja. ja. Die bendeleden zouden zonder meer een ring onder behandeling moeten. Jullie die niet van Mars komen weten weinig van de groep van, de, van het Zwarte Plateau. Jullie hebben de gruwelverhalen over hen niet gehoord. Nee, we kwamen om een kind te vinden en niet een obscure ja. troep misdadigers. De meeste mensen worden erdoor afgestoten. Enkele worden erdoor aangetrokken. Soms vraag ik mij af of dat niet de beste zijn. Wat zeg. U hebt sympathie voor mensen die zich bij een gewapende misdadigersbende willen voegen. Gaal gloeiende. Ik bedoel, dat is helemaal onverantwoordelijk. Die onverantwoordelijkheid Zo bij hen passen, voeten. Die landen waar die gek die Kurisawa ons in gestart heeft, bewijst dat... U kunt het niet er ernstig volhouden, excellentie. Jammer genoeg niet. Een professor Kurisawa die een overval zou organiseren om een dossier en zijn eigen aantekeningen te stelen. Terwijl bovendien van alles kopieën bestaan. Het is toch de absurd? Ik heb het idee laten vallen. Kurisawa heeft bijna twee ringen in zijn eentje gewerkt. Volgens de politie is het onmogelijk dat zo iemand over de contacten zou beschikken om een georganiseerde groep misdadigers in dienst te nemen. Het was afschuwelijk, barbaars. Er uh, 20 Ik weet het goed. We werden bedreigd, Milton en ik. Een dodelijk wapen was de hele tijd op onze rug gericht. En toen ze weggingen, werden we verdoofd. Ja, ja, het staat allemaal in het procesverbaal. En waarom verdoofden ze ons niet eerder? Nogal logisch. Om jullie iets te kunnen vragen. Als dat nodig was. <laughs> dat is aardig. Staat die veronderstelling ook in het verbaal? Ja. Zijn er enige aanwijzingen omtrent identiteit? In plaats van herkomst? Nauwelijks. Of laten we zeggen, vaag. Feit is natuurlijk dat alle overvallers half-edersteen oorplaten droegen. Zwarte onyx. Hm. Nu zijn oorplaten alleen op Mars en Triton mode. Triton ook? Ik weet alleen van hun oogmode. Die belachelijke gewoonte om op je voorhoofd twee extra ogen te schilderen. Ze hebben zelfs. De... Als ik behoefte heb aan modetips, voetman, wend ik mij tot de modeinformatie. De moeilijkheid is: ze kunnen die oorplaten hebben gedragen om ons een verkeerd aanknopingspunt te geven om ons aan Mars en Triton te laten denken... terwijl we heel ergens anders moeten zoeken. Ja. Blijft over. Het ruimteschip. Ruim dertig getuigen hebben het zien staan. Dertig voetmen. Niemand heeft er aandacht aan geschonken. Het was duidelijk niet van Ghanimese makelij. Vreemder is dat niemand, want dan ook niemand het fabrikaat, heeft herkend. Onze politie heeft het schip niet kunnen peilen? Nee. En de politieschepen van de interplanetaire regering... Een patrouilleschip had dat 15 seconden op zijn scherm. Daarna verdween het. Het volgde een zeer ongebruikelijke krom. Het leek of de baan van de overvaller weer naar Ganymedes terugkomen. Dat is uiterst onwaarschijnlijk. Wat moeten ze hier nu nog zoeken? Ze hebben alles in handen gekregen wat ze wilden hebben. Ja, ze hebben alles wat ze wilden hebben. Missie 97. Missie 97. Uw rapport graag. Missie 97. Antwoord. Missie 97. Antwoord. Hier, Missie 97. Gaat uw gang. Missie 97. Rapport 3. We hebben het veroverde materiaal geordend. Alle gegevens omtrent de telekinetische versterker van professor Kurisawa, zijn door onze boordnatuurkundige bijeengebracht en voorlopig geanalyseerd. Hiermee is plan Q, deel 1, afgehandeld. U hebt alles in gereedheid gebracht voor plan Q deel 2? Ja. Wat is uw positie? Positie volgens plan. We bevinden ons op de bodem van het Hokusai-meer. Vijf kilometer ten zuiden van het Casino-koepel waar Kurisawas versterker volgens de versterkte gegevens van opgesteld. Hebt u bewegingen van vijandelijke tegengrachten geconstateerd? Nee. Via onze camera's zagen we wat kinderen op ponies langs de oever van het meer rijden. Dat is alles. Ze zijn inmiddels weer weg. Mooi. Dan treedt nu plan Q, deel 2 in werking. Maakt u klaar voor actie. Met wel ontvangen en begrepen. Wij maken ons klaar voor actie. Begrijp mij goed. Mijn belangstelling voor de groep van het Zwarte Plateau is puur theoretisch. Ze bedienen zich van geweld. En geweld roept geweld op. Ja. Hoewel ik, ik, ik moet toegeven, ik, ik voel ook sympathie voor ze. Maar als kleine, zelfstandige vorst... ...heb ik plezier in alle groepen die de Federatie tarten ...die aanmatigende verzamelingsteden... ...die beweert heel mas te vertegenwoordigen. Dat is kleine interne politiek van uw planeet. Die staat los van de geweldskwestie. Mm -hmm. Geweld is een directe bedreiging van het leven. En dat in een tijd. Ik bedoel, de tijd van het ringprincipe... ...dat een mensenleven theoretisch duizenden jaren zou kunnen duren. Ha, sla Batombo er maar op na. Uh, Batombo? Wie is Batombo? Ja, Batombo toch wel op school gehad? U kunt de hooghartigheid, de bemoeizucht van de federatie makkelijk opzij schuiven. U ontvangt de amethisten oeierplaten behoorend bij het ererectoraat En u vertrekt weer. Ja, weet je die, die altijd zien. Ja, ja, direct David. Wij in de zelfstandige gebieden worden dagelijks vernederd. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom mensen die naar Mars komen... het leven in de kleine ongefedereerde staatjes kiezen. Wordt uw bevolking niet steeds kleiner? Oh nee, er worden kinderen geboren, dat zijn nieuwe burgers en veel mensen blijven. Ja, maar dat mag niet. Ik bedoel, iedereen is onderworpen aan de wet op de ring. Na twee ringen moet iedereen naar een andere planeet. Ja. Mijn moeder moest ook van Ganymedes of... Dus zodra mensen voor hun tweede verjonging naar een officiële ringinrichting gaan, is het verder... Daar zegt u wat, officiële ringinrichting. Hm? U wilt toch niet beweren dat er ergens op Mars met het ringprincipe geknoeid wordt? Hm. Niet in mijn bescheiden rijk, maar het is zeker dat er minder nomaden... ...na hun tweede ring van wereld verhuizen dan zou moeten. Oh, en wat de Teutoonse heksen betreft, wie begrijpt hen? Maar weinig buitenstaanders kennen de geheimen van hun kloven. Maar de politie van de federatie laten ze toch wel toe? Maar... Die zoeken nog steeds naar Floris. Maakt u zich niet ongerust, mevrouw. Oh. Als uw zoontje op Mars zou zijn, wordt hij overhandigd aan de mensen die naar hem vragen. Oh. Heksen stelen geen kinderen. Dat doen de nomaden. En dan nog alleen van elkaar. Die nomaden houden eens in de zeven jaren zeven weken durende vrede. Dan vieren ze hun uitwisselingsfeesten. Primitief. Kan zijn, maar het is, een, het is de vorm van leven die zij verkiezen. Ze hebben hun, hun oplossing gevonden. Alleen het is een, een cirkelgang. Een verder doel ontbreekt. Dat is overigens wat de hele mensheid mist deze eeuw. Een, een doel, een man, een idee waar iedereen zich mee kan vereenzelvigen. <laughs> Onzin. Ik bedoel, het creëren van een maatschappij volgens de zuivere ideeën van Batombo is zo'n doel. Je is nou wat Batombo nog gepakt, dat heb je, je net al beloofd. David, ik kan niet in twee woorden het onbegrijpelijke verzuim van je schooljuf maken. Als je Batombo niet hebt gehad, moet je jezelf bijlezen, bijwerken. Uh, er is vast wel iets aan boord, een diepte televisieband. Nou, jij zei direct. David, als we naar de hut hiernaast gaan, kan ik je wel wat over Batombo vertellen. Oh goed, ja. Wil je het echt weten of ben je alleen maar boos? Nee, ik vind het vervelend dat ik niet mee mag praten. Nou, kom dan maar mee. Eeuwen geleden, David, toen de mensen alleen nog op aarde woonden... toen er nog geen ruimteschepen waren... geloofden de mensen in een God die alles gemaakt had. Ook de allereerste mensen, Adam en Eva... Die eerste mensen luisterden naar de duivel... en daarom joeg God ze het paradijs uit. Mensen waren verdorven, dacht iedereen. Goed, mensen konden wel eens aardig zijn... maar uiteindelijk waren ze tot het slechte geneigd. Nou, ik geloof niet dat mijn grootvader en grootmoeder dat dachten... en mijn overgrootvader en overgrootmoeder mijn overgrootvader... Mijn... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, de voorouders over... van je vader niet. Die kwamen uit Japan. Maar de voorouders van je moeder vast wel. Ja, ze is een witte. Een heel ontzettend verschrikkelijke witte... met heel ontzettend verschrikkelijk wit haar... Mm. Toen ze nog bij me was, zat een neus vol met rode vlekken. Ja. Eileen? Ja? Nee. Eileen, geloofde jouw grootvader en overgrootvader en overgrootvader Mijn en overgrootvader? Mijn voorouders bedoel je? Ja, nou, geloofde jouw voorouders dat? Mijn oma en opa nog wel. En hun ouders en nog een paar voorouders meer. Ja, maar niet allemaal? Nee, dat gingen ze pas geloven nadat ze als slaven van Afrika naar Amerika waren gebracht. Ja, dat deden de witte, hè? Ja, dat deden de witte. Nou, daarom geloofde hij niet natuurlijk dat elk mens heel ontzettend slecht was. Ze vergelijken iedereen gewoon met zichzelf. Missie 97 aan basis. Missie 97 aan basis, apart vanuit actie. explosie. We krijgen niet alles op het scherm hier. We hebben de diepte televisiezender en de telefoonverbinding opgeblazen. Vijf patrouilles zijn uitgezet om bewoners die buiten Prasino-koepel rondvliegen hierheen te drijven. Intussen is mijn hoofdmacht de koepel zelf binnengedrongen. Daar ging de elektrische centrale. Ook amateurzetapparatuur kan niet meer worden gebruikt. Pasinokoepel koepel is van de rest van Ganymedes afgesneden. Geen tegenstand. De mensen hier zijn verbijsterd. Ze laten zich zonder meer gevangen nemen. Ha, dat zou je met nomaden niet moeten proberen. Kijk uit voor zorgloosheid. Die gewilligheid kan schijn zijn. We hebben de boel volledig in de hand. We liggen 41 seconden voor op ons tijdschema. Blijf rapporteren. Ik blijf rapporteren. Ik ga nu de koepel binnen. die stomme mensen van de aarde die dachten dus dat iedereen heel verschillend en ontzettend slecht was, maar, maar wat heeft het nou met tombo te maken? Later kwamen ze op andere ideeën. In principe is de mens goed, beweerden een aantal filosofen, de humanisten. Ze hebben alleen verkeerde gewoontes geleerd. De liberalen. Verkna... Zijn die die die die die liberalen? <laughs> liberalen. Zijn zijn zijn dat dan anderen die liberalen, of of zijn het ook humanisten? Het zijn een soort humanisten. De mensen worden te veel gedwongen, zeiden de liberalen. Door koningen, door wetten, door regels. Maak nou zo weinig mogelijk regels. Laat iedereen zijn gang gaan, want als iedereen kan doen wat hij zin in heeft... ...verdwijnt de neiging tot oorlog voeren, doodslaan en onderdrukken vanzelf. Ja. ja toch klopt het niet. En dat ontdekten de socialisten of communisten. De belangrijkste was Marx. Wanneer komt het tonder dan? Na Marx, in de vorige eeuw, in de 21 ste eeuw. En dat was ook een humanist, Marx? ja. Met het soort vrijheid van de liberalen kom je dan niet, toonde Marx aan. Mm. Als een paar mensen alle fabrieken en alle grond bezitten, kunnen de mensen die weinig hebben geen kant uit. Die moeten dan precies doen wat de rijken willen. Mm. Dan worden ze weer onderdrukt, snap je? Mm -hmm. Daarom moest het bezit worden verdeeld, zodat iedereen alleen had wat voor hem of haar nodig was. En belangrijke dingen, zoals de grond, behoorden aan alle mensen samen. Nou, zo is het op Ganimetisch, toch? En niet precies, nee. En nou kon Batombo bijna luisteren. Na Marx ontstonden er inderdaad communistische landen. Daar probeerden ze alles vanuit één punt te besturen. Enorm grote kantoren waren er nodig. Iedereen moest voortdurend papieren invullen... en je mocht maar heel weinig wat niet in de kantoren geregeld was. En in de rest van de wereld had je grote maatschappijen... die ook alles op een reusachtige manier regelden... maar met als hoofddoel groot geld verdienen. En wat de mensen wilden en wat ze echt nodig hadden... Daar werd geen rekening mee gehouden, David. Daar was alles te groot voor. Heel verschrikkelijk, ontzettend te groot. Ja. Dat zei wat tombo nou. Die regeringsbureaus waren te groot. En die grote internationale maatschappijen waren te groot. De steden waren te groot. En de flatgebouwen waarin de mensen toen wonen waren veel te groot. De, de verhoudingen waren zo. Batombo, die wilde alles weer kleiner maken. Nee, nee, nee. Hij wilde alles tot de juiste proporties terugbrengen. Kijk... Als iemand te veel macht heeft, houdt hij door die grote hoeveelheid macht automatisch geen rekening meer met anderen. Dat is zo. De hoeveelheid macht moet dan ingeperkt worden. Dat geldt voor regeringen, dat geldt voor maatschappijen. Trouwens, die idiote hoeveelheid bezit was helemaal onzin. In de steden was de massa mensen, de hoeveelheid mensen was te groot. Mensen konden beter in, in kleine groepen leven, met tussen elke groep een klein beetje ruimte. Een flatblok van 100 meter hoogte is te groot. Het gebouw wordt dan automatisch belangrijker dan de mensen die erin wonen. Dat begrijp je toch. De hoeveelheid ruimte die ingenomen wordt is in verhouding te groot. Ja, dan was die Batombo zeker tegen grote steden zoals die op Mars. zoals Olympica. Nou en of. Hij schreef juist in die tijd, in de 21ste eeuw... dat die steden met hun monsterachtige woonblokken gebouwd werden. Eigenlijk, zei Batombo, is mijn theorie een kunsttheorie. De liberalen letten op de wetten, euh, Marx letten op het bezit. En ik houd me bezig met de juiste hoeveelheden, de juiste verhoudingen. Net als een schilder, een beeldhouder of een architect. Ik maak dus eigenlijk de versiering het belangrijkste. Hm. Ja, en dat klopt. In een prettig versierde omgeving voelt men zich toch het prettigst. Ja. Hm? Maar zei hij dat echt zo, Aline? Is dat waar? <laughs> nou ja, ik heb het iets versimpeld, David. Het ging dus eigenlijk allemaal over hoe je moet regeren? ja. Ik weet niet of ik dat nou wel zo heel ontzettend verschrikkelijk leuk vind. Wacht, ik heb nog een informatiebandje. Stop dat in het toestaan, dan ga je lekker nog even zitten luisteren. Nou, ik wilde het alleen maar weten om met mijn vader te praten. Nou. Thuis was ik lekker met Manja gaan spelen. Die, die, die rotzakken! Die rotzakken hebben onze kleine houtjes geschroefd. Allemaal in een rij gaan staan. Waarom moest ik zo nodig bij de Jan, ponies weg, dat zou ik wel eens willen weten Stelletje thuis, oh, de en Boris is al beleefd Die, die rotzakken die hebben niks met knissersveulen gedaan, hè Boris Ze, ze schatten de hondjes en, en zwartjes weet nee. niet eens door ja. Stilte, jij daar, zorg dat ik in de mond Ik Verder een je alleen als je wat gezegd wordt Ja, nummer 19. Alle boven blijven gecontroleerd, koronel. Iedereen is hier. Uitstekend. Voor mij zijn jullie allemaal door een klapstoel geraakt. Boris, alsjeblieft, doe het nou kalm aan. Kalm, kalm tegen wat uitgerangeerde veldwachters die oh, onze zender en onze centrale opblazen. je in, Boris. Laat je niet meeslepen. Wat moet jullie hier? Wat betekent dat gewuif met die wapens? En nu stilte of we gebruiken ze. Oh. Ja, jij daar met je grote bek. Ik, hè? Wijs ons de vertrekken van Kurisara. De kamers van Yukiyo. -Oh. Maar die is er nou niet. De woning en werkruimte van Kurisawa, Yukio natuurkundige. Schiedel. Wat hebben jullie daar te zoeken? Bek houden. Wij stellen hier de vragen. 88, 19 en 33 lopen met mij mee. 50 en 15 selecteren tussen een aantal gevangenen die kunnen helpen met inladen. Ja, we denken jullie eigen kind te laden. En nou voor de. Zou het erop, kerel! Bek dicht! Nummer 19, hou onder schot. Ja, Coronaal. En jij loopt voor ons uit. Manja rijdt thuis natuurlijk. Heel ontzettend verschrikkelijk lekker op de pony. Zij kan in het lange gras springen. En hutten van gras maken. Gewoon een bosjes gras plukken om aan te ruiken. Gras ruikt naar groen, dan gaat hij mee dus. Oh, en Manja speelt natuurlijk met het kleine paardje. Maar ik hoef niet in de klas te zitten. die ontzettend verschrikkelijke juf die alles altijd vergeet. Nee, ik zorg lekker voor mijn eigen lessen. En als ik nu terugkom, en ze zijn allemaal verbaasd op school... dat ik zo heel ontzettend verschrikkelijk veel weet... dan zeg ik, als jullie ook zoveel willen weten... dan moeten jullie die ontzettend trutje of eens een keer de klas uit slaan. Want die zorgt ervoor dat onze hersens verdrogen. Mijn vader zegt het zelf. Ja. En dan, dan klop ik op een tafel... en dan, dan ik een ontzettend verschrikkelijke beroemde toespraak... zoals een, een aanvoerder vroeger van de revolutie. Ja, en dan stamp ik op de tafel om het gejuikstuur te laten worden... We willen die heel ontzettend verschrikkelijke trucje die ik van onze klas hebben. We willen van onze ouders een nieuwe juf krijgen die ons alles goed kan aanleren. Het is niet goed aanleren, het is goed lesgeven, David. Ik vind je toch aan de dus ik dan? En ik kinderen de niet te lachen omdat ik een heel ontzettend beroemde toesprak deed. Ja, de resten, de resten, de resten, de resten. Luister, luister. Om te zorgen dat die juf hier niet meer binnenkomt, halen we alles. In de klas! Het van Lisa, oh David! Ja, en op de stoel van de juf ga je weer paarden wijzen! Een hele ontzettend verschrikkelijke berg paarden Als de juf dan komt! David. ...dan ze kan eruit dat het geen verschil maakt! Toek van paarden of die ontzettend verschrikkelijke witte van zichzelf! David! Kom van die stoel af, David! Stop die onzin! Ik bedoel, je bent niet alleen aan boord. Je krijgt het hele schip bij elkaar. Jullie hebben gezien te afluisteren. In een klein ruimteschip kun je niet van die schreeuwspelletjes doen. En hey, jullie hebben toch niks verstaan, hè? Je had Eileen beloofd om rustig naar de informatieband over Batombo te luisteren. Ja. Doe dat dan ook. Wat betekent dit? Hoezo? Volgens de ons ter beschikking gestelde gegevens... staat de telekinetische versterker van Kurisawa, Yukio-natuurkundige... hier in Passino-koepel. Ganymedes, Zuidoostsector opgesteld... en wel in de werkruimte aanliggend aan... en verbonden met het hoofdvertrek van Kurisawa's woonverblijf. Ja. Wat ja. Druk je duidelijk uit, kerel. Ja. Je hebt ons niet naar de verkeerde plaats gebracht, hoop ik. Wat zit je de boel nou te verknopen? Jij, met je plakken drop om je oren. Nee, wijs me de vuurspuit een andere kant op. Je had ons beter de goede plek kunnen wijzen. Dat heb ik gedaan. Dit is Yukio's werkplaats. Daarnet kwamen we door Yukio's kamer. Zijn samuraizwaard hangt er nog naast de deur. Je had het kunnen zien als je die koude stuiters van je zogen gebruikt had. Kolonel. Ja, nummer 19. De naam Kurisawa is naast de door de gevangenen bedoelde deur op de gangwand geschilderd. Maakt deel uit van de wandschildering. Daardoor is u waarschijnlijk ontgaan. Als dit de werkplaats is... Dat is het. Waar is dan de telekinetische versterker? Dat doorgebrande ding. Waar is hij? Stonk als een verkoolde pannenkoek. Ik eis het adres van de opslagplaats. Yukio heeft het immers meegenomen in het ruimteschip waarmee hij wegging. Hij heeft de versterker aan boord. Toen die opsteeg wel. Nummer 19. Maak gebruik van de gevangenen om alle aanwijzingen te verzamelen die hier nog te vinden zijn. Je hebt een kwartier. De rest volgt mij. Wij moeten onmiddellijk met thuisbasis contact opnemen. Aangebrande dropdrager... Nou, dat is gelukkig een klein bandje. Ik heb maar geen zin in een lange les over Batombo. Batombo. Joachim Jomo Batombo. Iedereen heeft zijn naam op de lippen. Ja, mijn vader ook. Volgens Batombo. En sla Batombo er maar op na. Ja, ja. Dat zijn dooddoeners waarmee dronken lappen tijdens café disputen het gelijk veelvuldig aan hun kant proberen te krijgen. Hebben zij Batombo's werken ooit in handen gehad? Nee. Het is zeer de vraag. Paradoxaal genoeg lijkt de roem van Batombo de algemene onbekendheid met het wezen van zijn opvattingen slechts te versterken. Te versterken? Een dermate vermaakt man kan niet anders dan onleesbaar moeilijk zijn, is kennelijk de algemene opinie. Daarmee wordt de wolkenscheurende helderheid van zijn betoogtrand onrecht aangedaan. Ja, hebt de trutbond? Want wij mogen niet vergeten. En daar is deze band op voor het Dat het zijn zijn. de bibliotheek aan boord is slecht voorzien. Ik heb maar niks tegen David gezegd, maar die informatieband is dat vervelende ouderwetse ding van de Interplanetaire Onderwijsdienst. Oh, dat opgeklopt gezwet en onnodig moeilijk. Ik hoop dat David er iets van begrijpt. Hij is uw zoon, dan kunnen we toch hopen dat hij iets van uw wolkenscheurende helderheid heeft geërfd. Mijn wat? Mijn wolkens... Ach, u kent die band ook. Oh, een grapje. Ik herinner me Batombo's eigen commentaar nog. Een televisiejournalist vroeg hem of hij de onderwijsband die over hem gemaakt was niet afschuwelijk vond. En Batombo antwoordde, het is strelend voor een filosoof als zoveel komieke parodieën op hem maken... Van Batombo kan met recht gezegd worden dat hij met zijn wereldordenende geest tussen de postmarxisten van de 20 e en 21ste eeuw als een nuchtere tussen de beschonkenen is geweest. Batumbo. Want hoewel Batombo diep in het tijdperk van de ring is geboren, en hoewel hij op de te verwachte tijdstippen is verjongd, zijn er, zoals wij zullen zien, voldoende redenen om betreffende zijn filosofisch werk. ...over een afgesloten periode te spreken. Zo. Joachim Jomo Batombo dan... ...werd in de 21ste eeuw geboren. Kijk, nou begint het echt. Dat gebeurde op 28 mei 2040... ...in Paramaribo, hoofdstad van Suriname... ...een kleine provincie ten noorden van de grote Braziliaanse woestijn. Van 2058 tot 2073 studeerde hij wiskunde en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Havanna, het tegenwoordige Fidel Vrede. Hij stond bekend als een traag student en meerdere malen ontkwam hij slechts op het nippertje door voorspraak van twijfelachtige professoren aan vermijden. De ernst van het leven scheen nauwelijks tot de jeugdige patombo door te brengen. Hij hield zich meer bezig met de revival van de steelbandmuziek dan met de door hem gekozen studierichtingen. Doch achter die vrolijk luie buitenkant ging een door niemand gekende Batombo schuim, De gekwelde Denker. Reeds in die tijd werkte hij als bezeten aan de idee die hem de volgende dertig jaar zou beheersen. En ja, ja, in 2074, een jaar nadat Batombo uit Fidel Vrede was getrokken, publiceert hij het eerste deel van zijn hoofdwerk, ...de organisatie van het organisme... ...in Mozambique. Het totale werk beslaat vijf delen. Het laatste deel van de organisatie van het organisme... ...verschijnt 24 jaar later... ...in 2098. Batombo is dan rechter... ...aan de Hamilka-Kadraal-Universiteit... ...van Guinea-Bissau. Drie auteurs hebben mijn werk... ...ingrijpend beïnvloed, zei Batombo. De filosoof Karl Marx de bioloog Lorenz en de architect Palladio. Palladio, want Patombo's theorie is in wezen gebaseerd op de wetten van de kunst. Het is een au fond esthetische wereldbeschouwing. Zijn grondgedachten vinden we in het hoofdstuk verhoudingen der inhoud', ook wel theorie der hoeveelheden of theorie der volumes genoemd. Patombo's visies kwamen precies op tijd. Het op geld en bezit gebaseerde kapitalistisch stelsel was ingestort, na in zijn nabeeën nog de Martiaanse burgeroorlog en de Martiaanse onlusten daarover veroorzaakt. Terzelfde tijd waren de verstarde bureaucratieën en een aantal socialistische staten oorzaak van een angstwekkende moedeloosheid bij hun bevolkingen. Maar dombo's ideeën <tie> veranderde dit beeld van algemene onzekerheid. Zijn op het tijdperk van de ring afgestemde maatschappijvisie. bracht eindelijk een wereld. Nee, een keten van werelden. waar mensen in eendracht en vrede kunnen leven. Missie 97 aan basis. Missie 97 aan basis. Rapport vanuit actie. Klaar voor ontvangst. Het militaire deel van plan Q deel 2 is uitmuntend geslaagd. Het doel van plan Q deel 2 is niet bereikt. Het hoofdkwartier vraagt een duidelijke uiteenzetting. De versterker van Kurisawa, Yukio, natuurkundige... bevindt zich niet meer in Prasino-koepel. Alle door ons afzonderlijk ondervraagde getuigen... verklaarden dat hij aan boord was van de Ganymedes ruimtebol... type A4, gezinsjacht met vrachtaccommodatie. ...waarmee Kourisawa vijf dagen geleden van Ganymedes vertrok. Missie 97 aan basis, ik wacht op uw orders. Uh, ja. Ja? Een nadere omschrijving, graag. Dirigeer uw mannen aan boord. Keer terug naar de basis via de voorgeschreven ontwijkingskromme. Bevel begrepen. Ik haal mijn mannen aan boord. Missie 97 keert terug naar basis. Het signaal. Wil je Yukio's samurai zwaart soms ook mee? Ik moet aan boord. Je bent zo aan het plunderen? Het kwartier is nog niet eens om. En ik heb niks gevonden, alleen het schoteltje. Maar het is het schoteltje dat die oude Yukio... heen en weer zat te denken met dat apparaat van hem. Hoe weet je dat zo zeker? Antwoord en snel! Omdat het kopje ervan gebroken is. Welk kopje? Het kopje dat bij het schoteltje hoorde. Dat was stuk. Zo'n vrouw had het laten vallen. Nou, die brak nogal wat. En omdat je een schoteltje zonder kopje niet veel hebt... kon je het mooi gebruiken om zijn gedachtenverkrachter eruit te proberen. Er is dus niks bijzonders aan het schoteltje. Het is het historische schoteltje. Ja. Nou, als je toch de opdracht hebt is mee te nemen... Ik moet me inschepen. En daar... Hangt zijn historische zwaard. Wat heeft dat ermee te maken? Dat is het zwaard van uh, Kurisawa, Yukio, natuurkundige. Ja. Ik zal het. Even... Beweeg je niet, ik heb je onderschot. Waar zijn jullie toch een zenuwachtig slag? Ik wil je alleen het wapen aanreiken. Het is een vrij stuk antiek. Kijk. Wat eh. oh, domme. Ik krijg hem er niet uit. Ik klemt. Hier, pak jij die scheden vast? Drop dragen, dan moet ik mijn geweer loslaten. Ach, man, die spuit zwabbert immers aan je lijf. Nou, trek je, kerel. Als we iedereen in kan drukken, dan moet het lukken een eruit te krijgen. Ah. Hij zat die vast. Nee. En nou hou jij je handen... Nee, juist, Wie uh, Niet doen. Het zwaard zit alleen nee. onder je kin. Als je omlaag kijkt, kun je zien hoe mooi het glimt. Ik moet rapporten brengen. Oh, nee. Ze gaan me zoeken. Ze schieten hier neer. Nee, dit is het zijn voor jullie uh. aftocht. Als ze me missen, komen ze terug. Als ze jou ten slotte missen, zitten ze diep in de ruimte. Dan ben jij te onbelangrijk om een hele expeditie te riskeren. Jij bent krijgsgevangen, droopdrager. Waarom, meneer Kurisawa, doet u de maan eigenlijk aan? Het was toch korter om direct naar Venus te gaan? Om de zwaartekrachtaanpassing. Ah, ja... Ik bedoel, Aline en ik zijn de aardse zwaartekracht... en ongeveer gelijke zwaartekracht van Venus allang ontwend. En David is op Ganymedes geboren. En op de maan hebben ze de beste apparatuur. Ook speciale aanpassingen voor kinderen. Dat is ongeveer een week in zo'n toestel liggen, is het niet? Ach, misschien wordt Floris juist in die week gevonden, Jochio. U hoopt nog steeds. Wij zijn overtuigd. Maria. Aline, je hebt het helemaal ontzettend verschrikkelijk verkeerd verteld, Aline. Wat? We hebben het over paton Jij zei toch dat de mensen eerst dachten dat ze heel ontzettend slecht waren... door die god en die duivel en zo van de witte. Ja, ja, ja. Nou, en, en toen zeiden de humanisten dat de mensen toch goed waren. En, en had je ook nog een soort van humanisten die zeiden dat weer een beetje anders. Ja. Maar toen ging jij gewoon door en, en daardoor leek het dat Batombo ook een soort humanist was... zoals die andere soorten. Ja. Nou, weet je wat die informatieband zei? Batombo herkende het onpeilbaar duisteren in de mensensiel... waardeerde het als noodzakelijke aanvulling. Ja. Je, het vijf keer afgedraaid, hoor. Dat, dat is toch gewoon het slechte? Dus Betombo, die vond dat mensen allebei waren. Ach, ja, wat dom van me. Ik had niet afgemaakt waarmee ik begonnen was. Nee. Ik vind het erg goed van je, David, dat je het zelf gevonden hebt. Uw zoon keek door het gebazel heen, meneer Kouisala. Wat heb ik u gezegd? Als hij zo doorgaat, ontvangt hij misschien ook nog eens de amethiste oeierplaten van het ererectoraat. Idiot. Ik bedoel, uh, dat was een belachelijk eerbetoon. Alleen een kwestie van politiek. Dat kan zijn, maar u draagt ze nog steeds. Haven. Ik zie nergens een grote zon, zoals op Mars. En er zijn ook geen kunstzommen. Op de maan gebeurt alles ondergronds. Gaan we meteen naar de aanpassingsmachines? Daar komt iemand aan. Hè? Een receptioniste? ziet er tenminste niet uit als een officiële ontvangst. Wie van u is de heer Korissawa? Uh, ja, uh, wat is er aan de hand? Uh, komt u alstublieft mee. De mensen regering roept u al twee uur op. Oh, Floris! Nee, ik ben bang van niet. Uh... Oh, u weet waarom we hier zijn? Het hele zonnestelsel leeft met u mee. Als er nieuws was over uw zoontje, dan was dat al op de dieptetelevisie geweest. Oh. Nee, het had iets met de politie te maken. Laten we gaan. Uh, dit ja. lijkt mij het moment om afscheid te nemen. Uh, hartelijk dank voor de lift. Geen dank. Ik hoop dat u het gevaar van uw geweldsideeën zult inzien. Houdt u aan Batombo. Ik ben maar een klein Martiaans vorst. Mijn macht zal wel beperkt blijven. Tot ziens. Dag. Als u die prachtige oorplaten blijft dragen, meneer Kourisawa... ...zien ze u nog voor Martiana? Ach, die nonsens. Komt u nou mee? De verbinding staat nog open. Mag ik straks uw handtekening, mevrouw? En ook een paar van mijn vriendinnen. Ach, ja, ja, een handtekening van de meest tragische moeder van het laatste tien jaar. Ik weet wat je te horen krijgt, Kourisawa. Ik ben benieuwd naar het rapport van mijn mensen. De versterker was er niet. De telekinetische versterker zelf was bijna zo belangrijk als de theoretische gegevens. De uitvoering van plan Q verliet feilloos Regeringsgebouwen bezet en ontruimd. Kruimelwerk. Bij de bezetting van prasino lagen de ingezette eenheden 41 seconden voor op het tijdschema. Wij verloren één man. Een soldaat. Geen officier. Wij bereikten ons doel niet. Volgens alle getuigen werd de versterking om het schip van Kurisawa geladen. Ik kan het schip hier vanuit de telefooncel op het middenveld zien staan. Uh, maar uh, wie van onze mensen op de maan. is al gecheckt, hoogheid. Het kost een half uur om de dichtstbijzijnde agent op de ruimtehaven te krijgen. Dat is te lang. Kurisawa is nou wel op de hoogte. Hij begrijpt dat zijn schip ons volgende doel is. De maanpolitie kan binnen enkele minuten hier zijn. Uw staf ziet geen mogelijkheid tot actie. Ja, maar ik wel. Ik pak het schip zelf. Hoogheid. Daarmee wordt uw verhouding tot de zaak... van het zwarte plateau voor iedereen duidelijk. Ik weet het. Dan kunt u niet meer in het geheim werken. Dat is de versterker mij waard. Yukio. Oh, Wat zullen de kinderen bang geweest zijn. Oh. Is een daad van oorlog... Hoe kan dat? We hadden het geweld toch uitgepakt. kan manja niet eens opbellen naar alles thuis zo ontzettend verschrikkelijk kapot is. En ik was er niet om ze te troosten. Wacht eens. Ik bedoel, die misdadigers denken nu dat een versterker aan boord van ons schip is. Stel! Juffrouw! Oh, goeie verdomme. Waar is dat mens dan? Juffrouw! Meneer Kurisawa, riep u mee? Regel politiebewaking voor mijn schip. En gauw! Vandaag kan het schipen! Controleer de papieren! Politie! Niemand mag vertrekken! Controleer de Waar papieren! Waar is mijn schip? Is het nou alleen de hangar gereden? Hé, hey, jij daar! Wat is er aan de hand? Wat heeft er met mijn schip gebeurd? Vijf minuten geleden liet ik het hier staan. En ga die medes ruimtebol A4-type nog op wat gezien gezinsjacht? Ja, vrachtaccommodatie. Die is vertrokken. De op tegen! Dat kan niet! Hé, hey, die zit al in de ruimte! Dit was het zevende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Veciarone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek, David door Olaf Wijnands, Aileen door Corrie van der Linden. In part 3 werd gespeeld door Frans Vassen, de presidenten door Joke Rijtsma Hagelen, Voetme door Hans Veerman. De telefoonstem was Herb Orizant, de twee overvallers Hans Hoekman en Kees van Ooyer. Manja werd gespeeld door Gerry Mantel, Boeris door Jan Wechter. Daarnaast hoorde u de stemmen van Willy Bril, Maria Lindes en Paula Majoor. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden, Technische Realisatie, Jan Bosboom, Beer Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leubler.